Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer is onverwachts overleden. Keizer was partijvoorzitter van 2014 tot 2017. Hij stapte op nadat hij in opspraak was geraakt door de aankoop van een crematiebedrijf voor een opmerkelijk laag bedrag. Daarover zou nog een rechtszaak komen. Henry Keizer was 58 jaar. De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn het niet eens over de uitkomst van nieuwe nucleaire besprekingen. Volgens Noord-Korea is het overleg in Stockholm mislukt, omdat de VS niets heeft ingebracht bij de onderhandelingen. Amerika vond het juist een goed gesprek en wil op korte termijn verder praten. In het Vaticaan begint vandaag een bisschoppensynode over het Amazonegebied. Een van de onderwerpen is het tekort aan priesters in de regio. De bischoppen praten daarom over de mogelijkheid... om getrouwde mannen uit de lokale gemeenschappen tot priester te wijden. Daarmee zou de Rooms-Katholieke Kerk de deur... naar het gehuwd priesterschap in de rest van de wereld op een kier zetten. In de Belgische Ardennen heeft de brandweer langs de kant van de weg... twee giftige ratelslangen gevonden. Vermoedelijk waren ze gedumpt... Volgens een ingeschakelde slangenexpert ging het om texaanse ratelslangen... die vooral in de VS en Mexico voorkomen. Daar zijn ze verantwoordelijk voor het grootste deel van de doden door slangenbeten. Sivan Hassan is dolblij met haar tweede gouden medaille op de WK Atletiek. Gisteravond won ze de 1500 meter nadat ze eerder al de 10 kilometer won... Nooit eerder pakte een atleet goud op beide afstanden. Haar coach Alberto Salazar was er niet bij. Hij is geschorst wegens dopingpraktijken. Hassan herhaalde na haar overwinning in Qatar dat ze altijd schoon heeft gelopen. Tegen haar gewoonte in nam Hassan tijdens de 1500 meter al snel de leiding. Ze verbeterde het Nederlands record met meer dan drie seconden. Het weer. Op steeds meer plaatsen regen. Alleen in het noorden blijft het droog met af en toe zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen droog bij 12 tot 15 graden. Dinsdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail... of betaalverzoek van een internetcrimineel trapt. Dus als je geld moet overmaken... is checken. Als je op een link moet klikken... is checken! Eerst checken, dan klikken. Kijk waar het moet letten op veiliginternetten.nl Maak het ze niet te makkelijk!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 Morgen. Dit is wederom ZFM Klassiek. Het is altijd prettig worden, wakker worden met klassieke muziek. En uh, dat geldt niet minder voor vandaag in deze herfstige periode van het jaar. We gaan beginnen met de uh, Gête Parisienne, oftewel de nummer 23, de Baccarole van uh, Jacques Offenbach. Het wordt uh, uitgevoerd, dit hele bekende werkje, door het Boston Orchestra. Onder leiding van Arthur Fiedler. Dan krijgen we als tweede stuk een wat uh, wild stuk voor de vroege zondagmorgen, denk ik. Maar goed, dat brengt, kan u gelijk ook weer een beetje de stemming brengen. Een beetje warmte brengen, vooral ook een beetje in het sfeertje brengen. Want we gaan even op de Hongaarse tour, oftewel op de tour, als je dat nog mag zeggen, trouwens, tegenwoordig. Um, het is een heel bekend stuk, ook dit weer, de Chardas van Vittorio Monti. En die wordt uitgevoerd uh, door uh, Philippe Graf Graffin op viool. Philippe Graffin. En uh, Claire Dessert op piano. Nou, zo'n leuk dessert. Dus mag wel zeggen: De Tjardas van Monti. Thank you. Want zijn niet alleen begaafd op hun instrument, zoals in dit geval de piano, maar schrijven ook hun eigen werk. En het voordeel van deze tijd is dat ze dat zelf kunnen uitvoeren en dat het ook nog kan worden opgenomen. Ik zou wel eens willen weten hoe dat zou zijn geweest als bijvoorbeeld Bach platen zou hebben gemaakt. Hoe het dan geklonken zou hebben. Of Beethoven of Mozart. Maar ja, dat kan niet. Dat bestond toen nog niet. Maar nu wel. En vandaar dat we nu gaan luisteren naar de compositie New York Rhapsody. Uh, en daaruit de deel New York Morning. Het wordt uitgevoerd dus door de componist en dat is Lang Lang, de bekende pianist. En het wordt gezongen door Jason Isbell. To put a simple truth in words Binds the world in a feeling all familiar Cause everybody owns the great ideas And it feels like there's a big one round the corner Antenna up and out into New York Is all the answers And oh my giddy And New York and talk It's the modern Rome When folks are nice to Yoko Every bone of a rivet steel Each cornerstone and angle Jingle shut and rusted Water tower a Pillar post and sign Soul, a pillow and a window, please In the modern Rome where folks are nice to Yoko ...kan ik me heel goed voorstellen dat er nu mensen zijn die zeggen... ...wat heeft dit met klassieke muziek te maken? Dit klinkt meer als popmuziek. Ja, wat is het verschil? Alleen omdat er een, de zanger niet als een operazanger zingt... ...en omdat er toevallig ook nog een drumstel achter zit... ...maar er zat ook een symfonieorkest achter... ...er was ook een klassieke pianist aanwezig. Dus ik zeg altijd, maar wat is het verschil? En hoe zou Bach geklonken hebben als Bach had beschikt... ...over de mogelijkheden die we vandaag de dag hebben? Die had hij nog helemaal niet. Ja... Dus ik vond het eigenlijk best wel kunnen om deze, zeg maar, dit zijpad een keer te bewandelen. New York Rhapsody dus van Lang Lang, de bekende, de bekende pianist, eh, het ook zelf achter de piano zat. En Jason Esbel was de zanger. Nu weer echte klassieke muziek, om het dan zo maar eens even gek te zeggen. De Nocturne in, twee in eh, nummer 2 in S majeur, opus 9 nummer 2. Chopin, Frederik Chopin natuurlijk. En we gaan luisteren naar toch wel een van de allerbeste Chopin-vertolkers die de wereld ooit gekend heeft. Man leeft al een tijdje niet meer, maar hij wordt nog steeds op handen gedragen en nog steeds gezien als een van de groten, Arthur Rubinstein op de piano. Door met een componist die we niet zo erg vaak in ons uh, programma hebben gehad, namelijk Jean Sibelius, een uh, Finse meneer. Van hem gaan we luisteren naar een van zijn beroemde werken, de Carelia Suite, JS-115, tableau nummer 4. En nou moet ik even weer uh, op mijn Scandinavisch, Karl Knudson in Viipuri, Castle. Ik hoop dat dat de goede uitspraak is. Ik zei het al, de componist is Jean Sibelius. Het wordt uitgevoerd door een Vins orkest... het Lachti Symphony Orchestra... onder leiding van Osmo Vanska... Instrument dat je ook niet zo vaak hoort. Het stuk heet Chorus. En het is gearrangeerd voor cor anglais, anglais en orchestra. Een orkest dus. Nou, een cor anglais, dat is een andere benaming voor alt -hobo. En een alt-hobo is dus lager dan een uh, gewone hobo, die uh, eigenlijk hobo komt van hautbois, dus of hoog hout. Nou, de alt-hobo is dus een stuk lager. Hij is ook een uh, Wind lager gestemd, dus vijf tonen lager dan de centrale C. Voor de mensen die daar enigszins dan iets aan hebben. En het heeft een zeer melancholieke klank. Nou, de componist die dit stuk geschreven heeft is Reinaldo Haan. We gaan luisteren naar Albrecht Meijer, die gaat dus die hoop openspelen. En hij doet dat samen met de Academy of St. Martin in the Fields. Uit Engeland dus ook. En dat staat in dit geval onder leiding van uh, Matthias Monius. Symfonie. En wel de tweede symfonie in C majeur, opus 61 en daaruit het vierde deel het Allegro Morto Vivace. Componist van dit prachtige werk is Robert Schumann. En uh, het stuk wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van John Eliot Gardiner. We'll Uh, waarschijnlijk naar het laatste stuk van dit eerste uur. Dat uh, is de symfonie nummer 4 in C mineur, opus 43, daaruit het tweede deel. Moderato con moto. En de componist van dit prachtige werk is Dimitri Shostakovich. Het wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra... onder leiding van uh, Gianandrea Noseda. Zo, en dat was het eerste uur. Ja, met een wat moderner stuk. Maar ook dat hoort nog helemaal bij de klassieke. Niet, ik moet eerlijk zeggen, ik zelf niet zo'n fan van ben, maar er zijn altijd liefhebbers voor te vinden. Dus, het laatste stuk van het eerste uur. We gaan even luisteren naar het nationaal Journaal van 9 uur. En we, ik hoop u straks weer terug te zien aan de andere kant van het journaal. Tot straks.